Gert Kluuk met het NOS Journaal. De BBB en andere oppositiepartijen reageren zeer kritisch... op de kabinetsaanpak van de stikstofcrisis. Gisteravond sloot het kabinet na uren overleg... een compromis over het stikstofbeleid. Dat wordt op een laag pitje gezet... tot duidelijk is wat de onderhandelingen in Provinciale Staten opleveren. BBB is daar de grootste. Volgens premier Rutte zijn er verschillende opvattingen in het kabinet. Maar gaat het stikstofbeleid gewoon door? BBB-leider van de Plas pleit voor een noodwet... om de volgens haar wurgende stikstofwet te vervangen. Vanaf vandaag zit er officieel statiegeld op blikjes frisdrank en bier. Wie zijn lege blikje inlevert krijgt 15 cent terug. De statiegeldblikjes zijn voorzien van een speciaal logo. Oude blikjes leveren geen statiegeld op. Jaarlijks worden ongeveer 2,5 miljard blikjes in Nederland verkocht... waarvan er naar schatting 150 miljoen in de natuur belanden. In Zwitserland zijn bij twee afzonderlijke treinongelukken... tenminste 12 gewonden gevallen. De treinen ontspoorden hoogstwaarschijnlijk als gevolg van zware windstoten... door de storm Matisse. Bij het een ongeluk ten westen van Bern ontspoorde het achterste deel van een trein en belandde op de zijkant. Bij een treinstation ten noorden van Bern ontspoorde ook een regionale trein. Volgens Zwitserse media werd daar een windstoot van 136 kilometer per uur gemeten. In Little Rock in de Amerikaanse staat Arkansas heeft een tornado veel schade veroorzaakt. Tientallen mensen raakten gewond. De enorme windhoos blief daken van huizen af en liet muren van gebouwen omvallen. Ook werden bomen ontworteld en auto's omvergeblazen. De burgemeester van de stad heeft om de hulp van de Nationale Garde gevraagd aan de gouverneur van Arkansas. Het weer. De dag begint regenachtig. Vanmiddag klaart het op vanuit het noorden. Het is nu 10 graden. Vanmiddag een graad of 6. Morgen droog en zonnig en dan wordt het maximaal 10 graden. Dit was het Ennua Shuna. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB flinke vertraging in Noord-Holland nog op de A1, Amsterdam richting Amersfoort, tussen Diemen en Knoopert-Muidenberg. Hier is een lading verloren, drie rijstroken zijn dicht en de vertraging is een half uur. En op de N201 uit Hoorn richting Hilversum tussen Winkeveen en Loenen, drie kilometer file en een vertraging van een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Tobak Leeft. Dit is echt niet normaal. Ik heb hier geen woorden voor. Potverdorie zitten die gasten van Toebak Leeft en nou alweer. Ja, ze zitten er weer. Ja, jongens. Dit Alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Ja, toepaklijf. Ja, je moest er zijn in de gaten. Goed. Regenachtig zandvoort. Fijne toestel op aanstaan. En uh, vandaag zitten we weer met z'n tweeën. Ja. ja. Ja. Ik denk, hij schuift er even aan. Maar uh, wat even een ander uh, nou, momentje. misschien moeten we nog... Uh, Evalueren. Een, ja, denk, ik denk dat dat het waarschijnlijk is. Maar ja, dat maakt niet uit. Nee, dat maakt ook helemaal niet Weet uit. Weet je, het is gewoon leuk. En, uh, het, is, het gaat er sowieso om dat mensen bij ons best van stage mogen lopen. En gewoon kijken of... Me, we, we kunnen altijd mensen gebruiken bij de radio. Jazeker. En het maar... nadeel voor sommige mensen is dat wij wel erg vroeg zijn maar ook zeker mensen die en kunnen babbelen. en techniek misschien ook wel kunnen. dan hebben we gewoon met de hele radio heel veel profijt van. Jazeker. En het is een hele leuke hobby. Het is geen vrijwilligerswerk, mensen. Het is een hobby. Het is precies vrijwilligerswerk. Heb je, ben je mensen ten dienste. nou, wij zijn verreweg mensen van dienst. Wij zijn meer mensen tot last. Ja. Met onze eindeloze theorietjes. en geoude hoeren. En geoude hoeren, natuurlijk. Hoer. Hoer, natuurlijk. <laughs> nou, het was wel een beetje de week van dit, natuurlijk. <zij> Ja, Wim de Bier overleden, ja. 83. Mooie bijdrage geleverd. Eén van de mooiste bijdragen. Ja, sorry, ik moet daar natuurlijk iets over zeggen. Is misschien toch wel eigenlijk wel dit. Zombie. Wat bent u daar aan het doen, als ik vragen mag? Bent u opname aan het maken van vrolijke lentebloemen voor de Pasen? Narcissen. Vreselijke bloemen. Dat giftige geel. Bah. Alleen het woord al, narcissen voorspelt niet veel goeds. Weet u wat dat is, het narcisme? Weet u natuurlijk niet. Het narcisme is een sterke tot ziekelijke zelfingenomenheid. En dat karakteriseert die bloemen uitstekend. Lange, dunne stelen. Bah. Geld trouwens voor, voor alle lentebloemen. Paarse krokusjes naast die knolrode tulpen. En die helblauwe druifjes. He? Waarom kan het niet gewoon winter blijven? <lacht> Jazeker. En dan gaan die... K kelletjes gaan open en dan kan je ja. zo maar helemaal naar binnen kijken. <laughs> ja, je weet het <laughs> precies helemaal uit je hoofd vandaan. <laughs> nee, nou, dat hoorde ik toevallig gisteren. Maar ik had een kleine compilatie gezien. Want ja. er was ook een stukje van dat ze bij... Uh, bij uh, uh, de, de wereld draait door, waren eventjes dat stukje. Okay. En uh, dat was toch wel. Ik heb toch heel veel zitten kijken. Dus ja, het is wel genieten. Ja, het is En wel zo, leuk. Dat die vieze man. Dat, dat was, de bier was ook een keer de vieze man. Oké. Okay. En die was dan uh, bij een of andere supermarkt. En zegt hij zegt: Dames en heren. Ja, er zit een fiets hier. En er is net iemand afgestapt. Even voelen aan het zadel. Oh, zo lekker. Weet yeah, je. Ja, ja. had je dat liedje ook van Ballen in mijn buik? Die ja, ik ook, een, Maar het. die ja. heb ik helemaal niet langs gekomen deze nee, week. Ik vind sowieso. Uh, Mag uh, Kees, niet meer, hè? Mag uh, Kees, niet meer. Kees van Kooten is sowieso onzicht. Maar die, uh, die zag het niet zo zitten denk ik, om te reageren in programma's of zo. Of nee. nee. Ik denk dat hij misschien wel uh, zwaar uh, ja. in, in, in, in de rouw zit of zo. Ja, misschien dat toch best wel. Kunnen. Want er zijn, waren natuurlijk dikke mik, die twee. Ja. En het leuke vind ik wel dat het vaak uh, gewoon echt puur improvisatie. En er zat er vaak in één take op, zeiden ze. Ja, dat, dat wel kunnen wel. ze nu wel zeggen het, natuurlijk. Het, het werd hier inderdaad ook een beetje op. Want ik dacht ook soms, soms dat sommige programma's te lang duren, waardoor het uiteindelijk zo over... echt zo gigantisch werd opgehemd... dat je denkt van nou, ik mag ook wel weer een beetje op zijn plek zetten hoor. Ja. Want sommige dingen waren toch wel een beetje ouderwets. Het, het bizarre natuurlijk wel is dat hij in 73 zijn eigen dood heeft voorspeld... In 2023 ja, dat was is het natuurlijk wel, wel heel bizar. Oh, dat was ook wel, ik had die sketch nog nooit gezien. Nee. Dat is helemaal leuk. Van, ja meneer, wat denk u de, dood te gaan? <lacht> 2023. Nou, kijk aan. Het is nog gelukt ook. Ja. Hij heeft er zo naartoe, naartoe gewerkt. Nou goed, mooi. Straks nog meer fragmentjes over deze winter. Dat zeker. kunnen we gewoon niet achterlaten. Eerst even een fijne muziek hier op de zender. Toedoor Cinema Club. Club, take back your beautiful life. Pak het gewoon, hè. Pak het gewoon weer terug. Oh, geweldig, geweldig. Geweldig. Oh, geweldig. Zeker, pak het geweldige leven gewoon weer terug. Gaan we afgelopen week ook weer op de Kees. Kees. En dan toch ben ik als weer onder de indruk van Kees, sowieso van zijn tekeningen natuurlijk, als een bichtig. Ja, ja. Hoe kan dit, joh? Hoe Het heeft ook dat een speciale zo... naam, hè, als je dat bent hè, in elk Oké. Dat heeft een speciale naam. Dat is echt die, geweldig. Ja, en maar dan geef ik ook de wijze woorden die hij dan weer over zijn moeder zegt. En hij is natuurlijk altijd een beetje boosig. Ja. nooit helemaal naast hem. Maar goed, uiteindelijk zegt hij toch geen mooie dingen over zijn moeder, weet je? Wat hij toch bezorgd is om zijn moeder. Terwijl ja, denk, ze wordt hij... oud, hè? Ja, ze oh. wordt oud. En ja. hij, hij, ze kon niet meer voor hem zorgen, maar ook niet voor, hij niet meer voor haar. Dus dan dacht ik, jeetje, mooi. Mooie televisie was dat. Zeker, ja, zeker. Denk, Kees, ik uh, ben zijn achternaam kwijt, sorry. Ja, nou, dat maakt niet uit. We weten, ja. weten, wie, weten wie we bedoelen. We hadden het net over uh, Kees van Koot, en nu hadden we het over de andere Kees. Ja. ja Kees heeft veel nooit zijn. Ik kan hier gewoon niet meer tegen. Ja. <laughs> Klootzakken. Altijd die agressie. Ja, ja Zit hij is, uh, in, de, in de auto bij zijn moeder. En dan zijn ze onderweg. En dat duurt een beetje langer. En dat, dat komt niet helemaal uit in zijn schema. En dan gaat hij vloeken. <laughs> maar hij klinkt net zoals die man die zegt... ik wou dat ik met de trein was gegaan. Was ja, dat was dezelfde. met ja, ja, die... de trein was gegaan. Ja. Ja. Nou goed, fijn. Ik kan me er helemaal in vinden natuurlijk. Ja, ja. Ik zit ook vast in structuren, ja, Van waar ja. ik hier nog steeds zit ook gewoon. Ja. Het is uh, bijna kwart over acht. En welkom bij dit radioprogramma. Wij hebben straks onder andere de Zandvoortse berichten natuurlijk. En ook weer de rare berichten. Nou, nou, rare bericht. nou, dit is wel een heel raar bericht. Het is oh. wel wat vroeg ervoor. Ja? Zet je maar even schrap. Okay. Het was een 47-jarige man uit de Nepalese hoofdstad Katmandu... Die, die kwam naar, uh, naar het ziekenhuis. Want hij was in een beschonken toestand. Had hij zelf een beetje zitten spelen met een glas en zo. Ah, en die oké. kwam dus vast te zitten in zijn achterwerk. Ja, er ja, zijn zoiets. foto's van. Maar ja. naar verluid zou het glas ruim twee dagen klem hebben gezien. <kijkt> waardoor hij nauwelijks naar de toilet kon. Hij kon hem zelf er niet uitkrijgen. <kijkt> nou ja, in het ziekenhuis bleek het ook allesbehalve makkelijk om het voorwerp eruit te krijgen. Aangezien deze al heel diep in zijn darmen zat, ik denk oh, ik voel het wel bij. Oh mijn god, je? had hij geen stukje uit laten steken, zou je dan denken? Nee, blijkbaar niet, weet je. Maar okay. nou ja, via drainage, via de bekken en zo, werd het <laughs> uiteindelijk verwijderd. Hij moest daarna nog een week in het ziekenhuis liggen om te herstellen. Ik denk, mensen. Dat ding, daar moeten dingen uit. Er moet niks in. Nee. Onthoud het nou eens een keertje. Ja, is de verkeerde ingang. Ja. Ja, echt. Oh, zeker. Oh, oh, nou, oh, oh, oh, ja, oh. je hebt het wel meer. Ik hoor wel meer. Dat is een ja. verhaal ook ze wel. Ze schijnen ook in ziekenhuizen rariteitenkabinetten te hebben. En daar staat alles in wat ze er inderdaad allemaal uitgehaald hebben. Oké. Okay. Dat zit een soort vitrinekast. <laughs> Dan denk je ook, ja. Nee. Reken maar dat ze een lol hebben met z'n allen van, nou ja, ja, weet je. Ja, zeker. Zoveel. Zo. ja. Goed, vandaag in de Telegraaf proberen zakelijk dit op te pakken. Gewoon. Even ja, kijken, ja, Palingvisser, Theo Wichbout en Dries van Wiersum uit een oever. Die maken zich op voor een boottochtje over de Noordzee. Om toch nog even proberen te proberen vissen te vangen natuurlijk. Binnenkort gaat het dan ook allemaal aan banden worden gelegd. Vanwege de stikstofregels. Hoewel, ik hoorde wel gisteren op het nieuws... dat de stikstofdoelen misschien worden opgeschoven. CDA wilde het natuurlijk al heel graag. Die oh. had, zoals ja... Ik ben zijn naam even kwijt, van CDA is die man ook weer... Uh, Hoekstra, die zei op een gegeven moment: van, Nou, misschien moeten we het een klein beetje loslaten om onze medemensen met je ja, halfwege te ontmoeten. Zeg maar. en nu, de vissers houden zich hard vast: van, ja, hoe, hoe gaan we dit doen? En uh, uh, ze, ze krijgen nu andere baantjes aangeboden: uh, patrouille varen om illegale vissers tegen te gaan. Okay. Dat zou een klusje voor hen kunnen zijn. Maar of je daar echt genoeg geld mee verdient, is maar afwachten. En, maar ja, dat is ook niet echt. Het, het, wij, wij nuchtere Noord-Hollands, kijken ernaar en denken: Ja, doe, ja het is toch logisch geef het, is toch al klaar? Is die hele je hele Noordzee lege vis. Als je met zoveel vissers bezig bent. Ja. Dat moet je toch denken. Van, maar ja goed. Je wil ook leven. Dus het moet ook wat. Ja, nou ja. We kunnen ook wat minder vis eten. Hè? Ja. En wat nou, goed, meer, we moet, ze dachten natuurlijk leuk. We moeten meer vis eten. Minder vlees. Maar ja. Dan komen de boeren ook weer niet. te, het is dat ook niet prettig natuurlijk. Nou ja, als we goed eten. Dan gaat het allemaal wel. Toch? Ja. Nou, het moet eigenlijk allemaal kleinschaliger. Gewoon in de buurt boodschappen doen. Ja. Ik roep het ook al te jaar. Ik doe het nog steeds niet. Want ik doe geen boodschappen. Ja, ik mag ook geen boodschappen doen, want ik doe altijd verkeerde dingen. Dus ja, dat... ja, ja dat hoor ik bij mijn broer ook. Ja? Dat zijn vrouw die zegt: van nou, halen van dat of dat. En dan haalt hij altijd allemaal lekkere dingen mee. Ja, dat moet je niet doen natuurlijk. Ja. Heel basispakket wat je moet aanbieden. <laughs> dat moet de dat moet jeugd toch gaan leren. als ze straks op zichzelf gaan. Ja, zeker nou, er Gaat al het geld op aan het huis. Dus ik bedoel, al die luxe dingen. die moet je nu niet heel uh, vast gaan programmeren natuurlijk. Nou goed, straks is Antwoordse Berichten. En. De verjaardagen natuurlijk. Ja. Maar eerst moet even een rustgevend stukje muziek om te zenden. Naast een uh, nachtrust is dat wel nodig. Black Honey hebben een nieuwe serie uit en is daarop te vinden. Charlie Charlie Brunson. again. I should. leeft. Zo rijk aan geluiden en instrumenten. Met Corby Komt het Engeland na 32 jaar. En uh, jawel, hij komt naar Nederland. Mocht je denken van, hé, hey, dit wil ik wel. Want ik ken hem natuurlijk nog wel. had ooit eens een ander plaatje met Brother. En dat is deze. Het is natuurlijk een heerlijk plaatje. Een man die hoog zingt, spreekt altijd de meeste vrouwen wel aan. Dus dat zal wel helemaal uitverkopen. Hij speelt daar in september 2023. En er zijn nu nog uh, kaarten voor. Dus mocht je denken: van, nou, nope, lijkt me wat snel zijn. Want voor het je weet is het nog weer uitverkocht, natuurlijk. Goed. september. Dat is nog wel heel ver weg. Ja, wees op tijd. Ja. Ja, sommige mensen kunnen dat heel goed plannen van tevoren. Hoor. Ja, dat ik, is ik ben zeker meestal een beetje te laat. Ook altijd met het invullen van de vakanties. Dan ben ik altijd ja, te laat. En je belasting, hè? je hebt nog één maand. Oh ja, daar heb ik, een, daar heb ik een iemand voor ingehuurd. Ja, heb je van iemand voor ingehuurd, hè? Ja, zeker. Ja, Zij ze is al doet... van alle markten daar. Ja, die doet ook vakantie eigenlijk. Echt? Dan krijg ik altijd een lijstje. Je moet even die, die daar uh, vrij nemen, want dan gaan we op vakantie. Ik zeg, oh, een beetje laat, hè. Maar nee, heb het is buiten niet... vakantietijden, dus dan heb je al meer kans. Ja, maar, ja, maar je hebt zelf niet het idee van, god, daar wil ik nou nog eens heen. Nee. Of nee, heb je gewoon helemaal geen eigen initiatief? Nee. nee, helemaal niet. Je nee. bent gewoon helemaal. Uh, ik okay. zit vast in structuren. En uh, nou, af en toe moet ik eruit van getrokken worden. En dat uh, lukt ook wel soms hoor, maar dan moet er even, uh, daar moet wel even iets voor gedaan worden. Oké. Okay. Dus, uh, ja. Hmm. Dus, nou goed, uh, okay. we kijken in de wereld in. Ja, ja er is een uh, jongen in de Verenigde Staten. Die heeft dus op school heeft een vape gebruikt. Hè? Dat is zo'n soort uh, zo oh, ja. elektrische sigaret of zo. Veel beter dan een sigaret. Ja. Maar volgens zijn moeder was hij door pestende scholieren daartoe gedwongen. Maar de jongen heeft dus onherstelbare hersenbeschadiging opgelopen. Door, door, door vepen. Ja, oh. het, het inhaleren. Uh, hij heeft twee weken in coma gelegen. En uh, het, het schijnt een heel sterke pijnstil te zijn. Er zit, zat fentanyl in, dat heb ik gehoord. Waarbij een overdosis kunnen gebruikers zo snel overlijden. <lacht> maar op de huls van de veep stond alleen maar bosbest framboos. <lacht> nou, nou, uiteindelijk toch. werd uh, Zack. Corona heet hij van zijn acht. Nou, dat is wel bijzonder, die naam. Maar ja, hij werd namelijk nou, zware beroerd. Dus toch wakker. Maar zijn leven is nooit meer hetzelfde. En uh, er zijn ook beelden van uh, hoe hij eruit zag. Maar even voor zekerheid Wanneer is dit gepubliceerd, dit bericht? Pas geleden. Ja, Geen... want het is vandaag 1 april. Dus je denkt, nou, corona en Ja, nou, dat denk en ik vape, ook een beetje. Dood, maar, ja, en, uh... maar ja, zijn 12-jarige zusje heeft hem dus uh, uh, op 1 januari knock-out aangetroffen. En de veep zat toch in zijn onderbroek. Dat vind ik wel heel vaag. Ik denk ja, we misschien nou, niet door die auto. Heb je echt uh, daarop gegoogeld zo dat ze het nee, bericht? Nee, nee, opmerkelijk bericht. Ja. En wij moeten natuurlijk zeker wel uh, de mensen waarschuwen. Want het is echt, echt zo dat. Uh, ja gisteren, 22:42 uur 42, moeten we moeten mensen waarschuwen. Want ik hoor wel meer dat mensen nu met uh, elektrische, elektrische sigaretten bezig zijn en zo. Ja, en het ja. is allemaal, het schijnt toch wel heel slecht te zijn. Ja het, is, ja, het is beter dan, dan een gewone sigaret. Maar het is nog steeds heel slecht. Je, je belast je longen onnodig met allerlei dingen die in je longen gaan. Ik denk ja, ja, sowieso moet je hem niet gewoon frisse lucht moeten naar binnen, meer niet. Nee. Ja, eigenlijk wel hè. Ja, dat sowieso. Nou goed, het is natuurlijk 1 april, dus hou je hard vast. Misschien nou, wel meer ik, denk, ik denk dat het wel een echt is. Ja, dit is van echt bericht. Ja, er zijn ook al even foto's bij. En om daar nou grap over te gaan maken, lijkt me nou niet helemaal. Een goed punt om dat te doen. Nee, dat zeker niet. Goed, straks de Zandvoortse berichten. We kijken weer even naar hier in Zandvoort wat er allemaal speelt. Eerst maar even hier. de World of Parks We hebben een nieuwe serie uit. Intellectual Property. What's up, hello? I'm trying to meet you. Shocked at the words coming from my tongue. A language that I'm not familiar with. So take it away. I want to play. with it the fly. What if I play? Hoping you'll stay in the daylight. Wait, what am I saying? I feel insane. It's all. Acting like that, my day's fucked. Till you finally wanna text back. I put some extra on my laugh when you say things. Are you really that funny, or am I hallucinating? Like I'm slipping away, living the life, up in the floodgates. Give me my space, give me your face at the same time. It's like my brain isn't mine. You moved into my mind, Drop your bags through the blinds, Now I'm having the same thoughts, can't stop thinking you got me brave engine feels stuck home I'm like, do you wanna keep me on lock? through? yeah, symmetrical feelings Match best when we're staring at the ceiling This engine feels stuck home I'm like, do you wanna keep me unlocked? through? yeah, symmetrical feelings Match best when we're staring at the ceiling I'm having the same thoughts, can't stop Thinking you got me brainwashed I'm see-through, need you What do I think you saw? Ja, dit jaar een feestje voor deze band, Waterparks. Oh. Ze bestaan namelijk dan 11, uh, nee 12 jaar bestaan. Dus in 2011 zijn ze ontstaan in uh, Houston, Texas. Ah, uh, Houston, is je Ja, Ja, ik kon niet uitblijven. Oh, daar. Maar goed. <laughs> is er, is er nu stand voor bericht doen? Is er niet met je vroeg nog? Niet? Nou ja, we kunnen nog wel uh, iets anders doen. Wat wel heel grappig is, het is vandaag 1 april. En ik heb gisteren wel zitten lezen. Ja? <coughs> waarom? 1 april uh, dan uh, was. En niemand weet het zeker. Dat is toch het grappigste. Van die grap waar het vandaan komt. Ja, ja. Oké. Okay. Uh, wij dachten in Nederland, uh, zeggen we wel van ja. Dat kwam vanwege uh, op 1 april. vloor Alva zijn bril. En het is vandaag dus zoveel jaar geleden dat de 80-jarige oorlog beëindigd werd. Hein, in de bril en zo. Oké. Okay. Maar, uh, maar uh, het schijnt dus toch uh, dat, dat vroeger ook nieuwjaar werd gevierd. Altijd van 25 maart tot 1 april. En met de verandering van het kalendersysteem werd nieuwjaar verplaatst naar 1 januari. Oh. En uh, de mensen die dit vergaat, of die het nieuwe kalendersysteem weigenden te aanvaarden, kregen uitnodigingen voor niet gehouden feestjes en grappige presentjes en zo. Nooit vergooid. Ook wel het. grappig, he? Ja, zeker. En uh, in Frankrijk uh, hebben ze het weer over 1508. Ja, het is natuurlijk wel maf. Wij, wij vinden het zo logisch dat na december krijg je januari, dat is een nieuw jaar. Ja. Maar je kan natuurlijk ook gewoon ergens halverwege het jaar opnieuw beginnen gewoon. Ja, wel ja. Nog niet, ja, maar dat is ook voor het... Uh, voor het Joodse nieuwjaar en Chinees en zo, weet je wel? Ja, Ja, je bent ook weer onder. Maar je had op 1 april, was ook in de middeleeuwen had je La Fête <tie> des Fous, het feest van de zotte. Dat was vooral in Frankrijk. Uh, van de 15e tot de 16e eeuw was het heel populair. Dus het uh, dus ja, werd dan gekozen, gedaan door het kiezen van een vals of paus... of bischop en allerlei dingen werden geparodieerd... Gepar en uh, waarschijnlijk lag het ook weer aan het vroeger is de feest uh, Saturnalia. Het is ook zo'n het wisselen van de seizoenen en zo. Oh, Oké, okay. dus, uh, ja, uh, wel bijzonder, vind ik dat. Ik vind er nog wel één leuke uh, een grap was. Dat voelde we hier in Stantford natuurlijk een beetje aankomen. Er, er zou een bunker open worden gemaakt en daar zaten dan heel veel schilderijen, kunstwerken in en zoiets. Want ja, in Stantford hebben we weet ik veel hoeveel bunkers. Honderden hebben we hier ja, in de tuin. Ja, misschien, sommige weten we misschien niet. maar... Sommige worden af en toe opengemaakt. Ja. ja, ja, ja. En uh, daar zouden nog heel veel kunsten uh, zijn weggestopt. Uh, ja, kunst uit de oorlog verborgen. Ja, en dat bleek hier, dus allemaal onzin te zijn. Dat ik, was ik heb je ook wel wat meerdere. Want dat beeldhouwer Ede van Tetro, die had dus in 1962 in samenwerking met de KRO. Oh ja. Als het op, het beeld, op het strand bestand wordt een beeld van uh, Paaseiland de jongens ja, ja, aan ja, laten ja, ja, spoelen. Ja. Dus dat is ook wel grappig. Dat is leuk. Maar ook als je ziet wat voor leuke grappen er allemaal waren. Weet je wel. Dat was een cosmodischkundige. En die had gezegd dat uh, op 1 april, dus op 9 uur 47... zouden Jupiter en Pluto op één lijn staan. En daardoor zou de zwaartekracht tijdelijk iets verminderen. Ja. En hij vertelde dus ook dat als we op dat moment omhoog zouden springen... dan zouden we iets geweldigs ervaren. Nou ja, vlak na Dit de klinkt uitzending, wel meteen als een grap, hè? <laughs> ja, ja, maar vlak na de uitzending belden honderden mensen naar de BBC... om te melden dat ze hadden gesprongen. Dat het een hele aparte beleving was geweest. En één vrouw zou hebben verteld... Als we dat elf mensen in een kamer boven de grond hadden gezweefd. Oeh. Okay. Nou, leuk toch? Ik vind ja. het geweldig, dit soort verhalen. Er was wel een middeltje voor wat je bij moest gebruiken. Daar. Ja, waarschijnlijk die pardstolen. Ja. Maar ik heb er wel meer, die zullen ze ter loopt nog wel even melden. Ja dat, is ook, dat lijkt het, me leuk. De dag van de grappen. Maar in ieder geval, ja. straks is dan voor ze berichten. Is maar even hier de nieuwe single van Phoenix. Al, uh, Alpha Zulu is de nieuwe CD. En ze werken onder andere samen met een aantal artiesten. Dit is de nieuwe single. After Midnight. Maar we hebben natuurlijk bezig met andere dingen. Nou goed, het komt om de gisteravond. Ik zat er te kijken naar uh, niemand minder dan uh, Kelly bij Big Brother. Die zat vroeger bij Big Brother. En die zat nu bij Bo. En die vertelde over dat ze, uh, wat, wat voor carrière Zwitser had gemaakt uh, een aantal jaar geleden. Dat ze sekswerker was geworden. Dat was op zichzelf wel heel bijzonder. Nou goed, straks dan nog wat meer over. Want, ja, zat ze er echt zelf? Dat, dat, dat heb ik wel gemist. Maar ik, uh, ik zeg, zat, zat ze er echt zelf bij Bo zelf? Ja, schat oh, Nee, nou, Ik heb dus wel de vooraankondiging, denk ik, gezien. Ja. Maar ik was dus heel keurig bezig voor dit radioprogramma. Ja, dat hoort zo. En toen, ja. uh, en toen uh, zat ik dus gewoon... Uh, er was er een van de concerten van Jette Nogwat. Die zat op Nederland 3 of zo. Concert in, uh, in uh, Carré. Oké. Okay. Van uh, Nederlandse zangeres En het was heel relaxed om bij te werken, moet ik zeggen. Oh, Oké, okay, op die manier. <laughs> ja. Ja, uh, nou, uh, sorry. Uh, <coughs> ja, je bent de kl kluts kwijt, hè? Zandvoortse berichten. Cheers. Ik ga nog de draaiboeken bijpakken om te kijken waar we zit. Goed, we hebben het over Zandvoortse berichten. Een mogelijke plek voor het AZC hier in Zandvoort. Ja, dat heeft natuurlijk te maken met het landelijke spreidingswet. Die wordt, ja, die wordt doorgevoerd gewoon. En als je zelf niet op zoek gaat naar een goede plek voor een AZ, eh, AZC, dan gaat de regering of de, de het provincie gaat voor jou kiezen. Dus hier in Zandvoort hebben ze. Ge... En ze dachten van, het parkeer, parkeerplek Zuid is een goede plek. En ze zochten sowieso naar een plek aan de randen van Zandvoort. Niet in het centrum niet, uh, Noord, Oud-Noord hebben ze uh, ontzien. Omdat daar natuurlijk een uh, asielzoekerscentrum is. Althans, er zijn al uh, 150 uh, Oekraïners opgevangen. Dus die wilden ze ontzien. Dus het komt nu in Zuid, het parkeerplek. Maar al één in de zomer. Als het heel druk is staan er wat auto's. Maar ja, dat kunnen ze op een andere manier oplossen. Dus, ja, ik vind het een beetje vreemd. Hoor. Want we hebben als Zandvoort zijnde best wel aardig wat asielzoekers. Ja. Want we hebben natuurlijk zo'n hele uh, uh, plek uh, op een oud terrein in Noord. <lacht> nou, het zijn allemaal van die uh, units neergezet waar uh, asielzoekers wonen. En het zit er in een hotel. Ja. Dan denk ik van, wij hebben maar 16.000 inwoners. Hoezo moeten hier dan nog een keer 65 heen? En uh, ik, ik heb ergens ook... In mijn achteraf van, is dit misschien een 1 april mop of zo? Weet je wel? Nee, toch? Denk je echt? Nou ja, ik weet het niet. Oh, het, het zijn wel foute grappen dit hoor. Ja, dat zijn hele foute grappen. Maar goed, er is 20 april een infoavond, Dus mocht je je willen laten informeren, ga daar naartoe. Ja. En ze hebben met, uh, in Noord-Holland hebben ze met 28, nee 28 maart hebben ze bij elkaar gezeten. En ze hebben 17 mogelijke locaties uh, uh, besproken hier in Noord-Holland. En uh, ja, daar, daar moeten ze uiteindelijk... in totaal 2108 mensen uh, komen worden. worden opgevangen, dus ja. goed. Wat ik uh, ook een mooi bericht vind... dat afgelopen zaterdag vond in Den Bosch... het landskampioenschap plaats... van de eredivisie badminton. En uh, in DKC uit Den Haag nam het dus op... tegen BC Duinwijk uit Haarlem. Het team waarin de Zandvoortse boeren zus Imke en Wessel van der Aar spelen. En zij zijn landskampioen geworden... Dus dat vind ik dan toch wel heel leuk. En het staat dan helemaal achterin. En waarom staat dit dan niet op de voorkant als mensen uit ons dorp landskampioen worden? Hè? Ja, oké, okay, het is het sportrubriek. Maar toch, ik vind het uh, wel iets om op trots op te zijn. Zeker. Het hoort echt op de volpargina iets met sport. Ja. Dat vind ik heel belangrijk. Nee, dat ze landskampioen worden. Ja? Twee jongeren uit ons, uit, o, ons dorp. Ik vind ja, ja. oké. Okay, ja, Ik ben nogal antisport. Uh. Ja, nee, maar ja, het is toch een prestatie. Het is wel een prestatie, ben ik zeker mee. Een wild achtervolging. Eindigde in het duin uh, vrijdagmiddag op het uh, wandelpad tussen Center Parks en het circuit van Zandvoort. Uh, uiteindelijk gaf de bestuurder zich over. En de auto was een dag eerder gestolen op donderdag in de Willem de Zwijgerlaan. Uh, uh, en uiteindelijk zagen ze hem dus een dag later rijden op de boulevard. De bestuurder bleek een 15-jarige man te zijn. Nou ja, jongen eigenlijk. En die wordt... Uh, 15 jaar, hè? 15 ik heel jaar. Heel dan jong, heb je de auto meegenomen en dan, dan... Dan word je aangehouden en denk je... Oh, wat doe ik? Ja, als ik aangehouden word, dan ben ik de lul. Wegwezen. Wegwezen. Dus uh, op zichzelf wegrijven. Nou, ze wegrijden. kunnen toch zijn ruimwijs niet afpakken. Nee. Dat heeft hij nog niet. En hij is nog geen 16, dus... Oeh, dit kan ja, meevallen. Ja. Maar het staat wel in je dossier, hoor. Echt wel. Ja, blijf blijft er nog wel eventjes staan. Ja. Uh, er is... Uh, dat zou ik ook nog vertellen. Ze, ze hebben er lang op moeten wachten, maar... Het is zover, de pluspunt heeft een nieuwe belbus. Yes. Dus van nu af kunnen ouderen en mensen die slechter benen zijn, gebruik maken hiervan. En uh, er is een feestelijke middag van gemaakt en de bus rijdt als een zonnetje. En dus als je dus deze nodig hebt, dan bel je gewoon naar 57 330, 023 natuurlijk. De stickers worden binnenkort opgeplakt. Wil je ook sponsoren, want dat ja. vind ik wel weer ja. mooi. Dat mooi. Mail dan even naar j.meijer met E-I-E-R apenstaartplus.zandvoort.nl voor de opties. Dus dan kan je, ik vind dat we eigenlijk uh, ZF onder- en erop moeten laten zetten. Ja. Gratis, hè? Want uh, wij, wij adverteren vaak voor het pluspunt. Ja, is het zo? Nou, wij hebben het er al vaak over dat ja, er dat dingen zijn. Ja, dus oh, op die manier, okay. nou, goed, dus goed. Alleen maar gewoon één zo'n ronde sticker met groot ZFM. Luister naar de lokale radio. -room. Goed, en trouwens, de Belbus is volledig elektrisch. Dus dat is wel erg mooi. Ja, en er zijn allemaal vrijwilligers, hè? Allemaal vrijwilligers, je ja, Dus daar gaat geen geld naar, loon van... Alleen die ouderen horen nooit dat die, aankomt, die bus aankomt. Nee, dat is dat wel Dat zo zacht is. Dus dan ja. moet heel hard toeteren waarschijnlijk. Ja, nou, ik hoop niet dat dat verkeerd afloopt. Kunst en openbaar ruime, fijne, uh, de piekfijne poortjes verfraaien van uh, de doorgangen in Noord- en uh, Zuidbuurt. Uh, ja, ze willen daar een soort nostal, uh, nostalgische muur gaan, muurschildering gaan maken. Hilli Jansen en Peter Tromp hebben wel meer dingen gedaan hier in Standvoort. Nu nou, hebben ze de bijdrage al eerder gedaan. En het eh, zijn allemaal richting de watertoor van die hofjes. En die zijn s'avonds nog wel een beetje donker. Ze denken ook daar, om daar wat meer verlichting op te gaan hangen. En ze hebben Mark Berenpoot gevonden van Airbrush Berenpoot. En die wil tegen een redelijke vergoeding daar wel mooie dingen gaan maken. En die schilderijen zouden dan iets van vijf jaar mee kunnen. En dat geeft dan in één keer een hele andere uitstraling. Het moet dan vaak gaan over, mm, uh, ja, over uh, wat zullen ze doen, strand... En over uh, de watertoren zelf en uh, circuit. En daar kan je dan allemaal wel mooie schilderingen van maken. Ja, zeker. Ja, leuk. Dat, dat, ik, ga, ik ben wel benieuwd. Ik ga er wel eens een keertje langs en dan ga ik er een foto van maken. Ja, doe het nog even. het nog wel even, yeah. even voordat het klaar is, denk ik hoor. Ja. Ja, zeker wel. Nou goed, tot zover hebben we het dan voor het bericht. We hebben, in hebben wij nog veel meer voor u natuurlijk. Eerst maar even de nieuwe single van Nothing But Hees. Hier in de zaterdagmorgen bij Toepakleef. Welcome to the D. The do Iedereen is al dan enthousiast over de nieuwe single van uh, Nothing But Thieves. Omdat ze vinden het elektronisch ze vinden het een beetje tamme hap. Nou, ik moet zeggen, als je het echt vergelijkt met mensen die deze plaat nooit hebben gehoord... die denken, ook nou, ik vind het best nog wel stevig. Dan moet je het oude werk van Nothing But Thieves maar eens even luisteren. Dan word je nog wel... Ja, dan denk je van... Ja, dit is nog wel een stukje beter, moet ik zeggen. En vooral het verontrustende wat de band heeft... dat spreekt me altijd wel erg aan. Nothing but en welkom welcome to the DCC... hier in de zaterdagmorgen... met Toebak Leeft. De twee, let even op de twee. Yes, Ik sorry. heb nog een leuke... Ja? een leuke 1 aprilmop uit uh, 1998. Ja? De snackgigant Burger King introduceerde via een kolossale advertentie in de USA Today. Een nieuwe vinding: de linkshandige Whopper. Een soort hamburger voor linkshandige mensen. Volgens de, de berichten zouden de zijn aangemaakt. met 180 graden gedraaide ingrediënten. En de advertentie zorgde voor een ware stormloop in de filialen van de sandwichverkoper. Ongelooflijk. En linkshandige. Ja, dat is gewoon. Als je het dan leest, dan denk je. Denkt, hoe komen ze erop? Dat is echt wel heel grappig. En door een. Uh... Iemand van de linkse politieke ook klaargemaakt. En ook nog linkshandig. Ook nog. Ja, en, en alle ingrediënten zijn gewoon 180 graden gedraaid. Dus je doet het gewoon het zoutvaartje in je andere hand. Ja. Ongelooflijk. Nou, afgelopen week was er ook hoop over te doen. Over de foto van de paus in een hele grote witte oh ja. jas. Ja, stond er goed. Het stond op goed, ja. Maar goed, als je nou beter, beter keek naar nou, zijn bril onder andere en ook een beetje in zijn gezicht. en zijn hand, geloof ik, kon je zien dat het fake was. deep fake. En nou, iedereen spreekt er verontrustend uh, over. Want ja, waar gaan we naartoe als alles nep is? Ja. En als zelfs ook uh, die nepbeelden ook kunnen spreken? Maar het geeft ook weer een kans weer... Dat je mensen uh, bepaalde kleding kan laten dragen. Ja. En dat je denkt: van staat het? Was ja, het bij manier. me als persoon? Ja, nou ja, en dan, dat, is. Uh, en dat, dat is natuurlijk ook weer heel leuk. Ja, dat is wel grappig. Dus dat zijn je... weer. Uh, soms heb uh, je plussen en minnen, en dan moet je gewoon inderdaad. Uh, ja, verbieden dat dat ge, geplaatst wordt op internet of zo? Ja, ik weet het ook niet hoor. Ik zeg ook maar wat. Ja, het, het, het, wat misschien een beetje goed is. Dat je zeg maar, als je een bepaald soort voedsel tot je neemt. en als je daar zoveel van eet. wat voor uitwerking heeft dat op je lichaam dan? En dan kan je dat ook zien op een beeld. Zoiets. Nou, maak je in ieder geval in de krant een uitgebreid uh, verhaal over dat. het niet van de laatste tijd is dat er nepbeelden worden gemaakt. maar dat het al in 1840 was van de Franse fotopionier Hippeto Bayard. Die had toen al een foto van zichzelf gemaakt dat hij zogenaamd verdronken was. Nou ja, dat is natuurlijk gewoon... nou ja, niet echt trucage, maar meer gewoon een beetje een paradie gemaakt op iets. En verder waren er nog meer foto's die dan eh, bijgekleurd waren. Ja, het is, het is iets van de laatste tijd. Ik bedoel, als je naar de vol volkskrant van vroeger keek dan zag je bijvoorbeeld hele zware luchten. Hè? De economie het, uh, is, uh, is zwaar weer. Dan hadden ze hele zware wolkenpartijen. want Wat wij heel vaak deden, want ik heb ook foto's ontwikkeld... is gewoon zeg maar je vergroter de lucht meer licht geven... Grootte, waardoor hij zwaarder wordt. En aan de onderkant liet je wat minder licht komen... waardoor het lichter was. Dus zo kon je foto's manipuleren. Photoshopping. Dus de foto ja, maar dus dat nu de photoshopping. deden ze in de midden al. Als iemand geschilderd werd... Ja. dan werden er ook onderkinnen ja. weggehaald en zo. Dus uh, toen waren ze eigenlijk aan het schildershoppen. Maar goed, er zijn echt wel vooraanstaande mensen in de wereld... die zeggen dat ze toch wel zeggen van... ja, maar dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Dit is nog, nog erger dan de, kern, de kernbommen... Ja. Want hier gaan mensen in geloven. Ook omdat, dat geloof ik wel... de concentratieboog van de mensen zo vreselijk kort is... Ja. ze zien niets. Oh, dat zal so wel waar zijn. Volgende bericht. Oh, is dat ook echt waar? Volgende bericht. Ja, ja dat gaat ook maar door dan. Dus ze nemen ja. geen tijd meer om te verifiëren of het wel echt is. Ja, dus ja. daar kan wel de gevaar zitten natuurlijk. Nou, het is inderdaad ongelooflijk hoeveel informatie je tot je kan nemen. En vroeger vonden wij echt de popprofessor helemaal geweldig. hè? Die ja. Blokhuis heet Ja, Blokhuis Leo. Leo Blokhuis. Maar nu kan je het allemaal zelf ook zien. Van hé, hey, een nummer wordt gedaan. Ja. En uh, ik, ik zit dus dan af en toe wel een beetje te kijken in... Uh, in de jaargetallen en dan zie ik een plaat van iemand en dan denk ik van hè. Maar de, ik was toch veel jonger toen ik uitkwam. En dan blijkt gewoon dat de plaat dan in 1972 uitkwam. Maar eigenlijk is de origineel uit 1966... ja, dat is wat Theo Blokhout altijd deed Ja. doet. Dat was dan de popprofessor. Maar, maar goed. we zijn allemaal professoren geworden door het uh, hele internet. Ja, vroeger had je een hele kast vol met boeken. Hè? En dan, ja. dan kon je in die boeken alles oplossen. En, en ja, geef het, ja, wil jij indruk maken met je theorie? Leuk hoor, maar ik heb hier een, een mobieltje. En daar kan ik alles in opzoeken. Dus ja. dat wil je weten, joh. Ja, het is ook, ook zeker dat mensen dan... Geef ze elkaar niet gelijk. En hup, gelijk je telefoontje ja, gelijk. weer bij Ja, ik heb toch gelijk. Ja, het is, de kennis is helemaal niet meer belangrijk gewoon. Het is nu gewoon ontspannen. Ja, je moet gewoon en kunnen loslaten. opzoeken. Je moet kunnen opzoeken. Gewoon kunnen opzoeken, en, ja. En, en wat leer je naar de kinderen? Hè? Dat is het punt. Ja. Wat ja. ga je de kinderen leren? Ja, wat nemen je geven ze mee? Goed omgaan met anderen. Dat is uh, belangrijk. Contact met de medemens en een beetje doorzettingsvermogen. Ja, dat is, een heel ja, dat heel dat goed is wel een heel goed punt. Nou, nou ja, zo. Oh, we die... zijn weer bij de wijze lessen. Ja, maar ik heb hier iemand die heel veel doorzettingsvermogen had. Laten we... Er was een dief geweest en uh, er was een man en die ging zonder te betalen... ging hij met allemaal loten rende hij de winkel uit. En uh, op beeld was vastgelegd dat hij gewoon uh, uh, met onbetaalde maar geldige loten... die had hij uit laten printen in de winkel zelf. Dus dat vind ik dan wel weer heel knap. Oké. Okay. En uh, ja, hij is herkend door een alerte burgers en daardoor kon hij dus... Uh, uh, Worden opgepakt. Opgepakt. Oké. Okay. Maar dat, dat je, dat hij liet dus loten uitdraaien... Ja, maar dan moet je toch al eerst al betalen, zou je denken? Nee, gewoon achter de, hij ging achter de kassa. Ik denk dat iemand er net even achter was en hij wist hoe het moest of zo. Oké. Okay. Dus heeft hij heeft die loten uitgedraaid en die rende weg. Maar toen kwam er net iemand weer van achter terug of zo. <laughs> dus zie je, je moet je computer nooit kan, open laten staan. Als is zo klein dat je iets wint, moeten ze er nog werk van maken om die loten terug te krijgen. Ja, ja, ja het is dat wel nog. mooi. Ja. Dit is altijd wel mooi. Goed. Uh, uh, nou, straks uh, geschiedenis. In tweede gedeelte het radio. Kwam. Het is vandaag 1 april en ook zijn er weer een aantal mensen die jarig. Erg leuk om er even naar te kijken. Eerst maar even een Nederlands beetje. Known affairs is the newest array of devices At least that's what I'm saying I don't seem to understand the things you do Knowledge comes with money but the money's gone Yeah. Mm -hmm. Yeah. Geluid van de Weisers uit Rotterdam, volgens mij. Unknown of is de nieuwe, de cd. En daar is niet op te vinden, at, last, uh, at least, that's what I'm saying. Dat zeggen ze. Maar heb je het geviliveerd? Ge heb je even gekeken op uh, YouTube? En dan keek je op verschillende sites of het allemaal wel waar is. Dat heb ik nou even gezien in noord allemaal wel wel. Nu, nee, goed, gisteren ook nog een hoop te doen op de televisie over het Songfestival Burning Daylight. En alle inzendingen werden een beetje werden getoond en kwamen voorbij. Oh. Het waren allemaal kermisnummers, dus je begrijpt wel, het gaat er niet voor. Nee. Ik zei het al, we zitten momenteel een beetje in de kleinserige hoek kwijt in Nederland met onze muziek. En dat zijn allemaal kerstnummers. Of allemaal kermisnummers, dus. Ik denk niet dat de wereld zit te wachten op weer een zwaarmoedigheidje uit, uit Nederland. Maar wie weet hoor, ik bedoel met de vorige plaat van uh, Arcadia, Arcadia van uh, Arcadia, Arcadia, Duncan ja. Lawrence is het wel gelukt. Nou, je ja. zit er helemaal naast. Ik ga er gewoon geen geld op zetten. Nee, ik ga, ook, ik ga het ook zeker niet doen. Nee. Uh, Chinese studenten hebben een cluster klaar. Hè. Ze, hebben, uh, ze hebben vrijgekregen een week ja? om de tijd om lekker uit te rusten en... Uh, maar ze moeten ook in deze vakantie verliefd gaan worden. Krijgt krijgt een week de tijd voor. Oh, oké? Ja, dus dat is de schoolgroep. Uh, school, uh, en ze hopen door deze vakantie dat de scholen dat ze de, de, dat ze meer leren te houden van de natuur. Ja, de sakura bloeit natuurlijk. Hè, die, uh, oh, die mooie. Die mooie uh, ja. Ja, ja, ja, ja. Het leven en van de liefde. Want het is de aankondiging van de vakantie komt in een periode... waarin de geboorte- en huwelijkscijfers in China zwaar onder druk staan... En uh, het land probeert echt met heel veel moeite het geboortecijfer op te krikken. Ze werd al eerder al geëxperimenteerd met dateverlof en huwelijksverlof. <laughs> en er is onderhoud ook een campagne gelanceerd... waarin stadsvrouwen worden opgeroepen om met oudere vrijgezellen op het platteland te gaan daten. Een soort boerzoektvrouw. Ja. Maar zou... was het ook niet hetzelfde land die ook motiveert om mensen wat meer te laten drinken, waardoor ze wat losser komen en een meer sociale contact? Ja, dat dacht ik dat Ik ook heb wel China gehoord was. dat ze een bonus kregen als ze een kind krijgen van 3500 euro ongeveer. Okay. Maar is te weinig, hè? Ik moet toch wel, uh... Maar het is natuurlijk wel eigenlijk ook wel weer prettig. Je denkt, China was zo aan het explo exploderen. Ook ja. economisch gaat het zo goed. En dan krijg je nu te maken met te weinig mensen. Dat dus je denkt. Ja. Kijk, nou moeten wij straks die klusjes allemaal weer gaan doen. Maar hoeveel asielzoekers nemen zij op eigenlijk? Uh, ja, daar. die kunnen zij ook opnemen. Ja, dan hebben ze toch ook weer meer mensen. En dan krijg je misschien ja. weer meer uh, relaties. Want het zijn hele andere mannen. En wat je van ver haalt is lekkerder. Dus die vrouwtjes in China denken: oh, wat een interessante man. Ja, het zijn vaak kleine vrouwtjes. En dan zijn grote mannen bij. Nou, oh. dat is allemaal wel heel stimulerend natuurlijk. Ja. Maar op zichzelf denken: ja, kunnen zij ook gewoon geen uh, Oekraïnes gaan opvangen? Ja. Nou, dit bedoel dat bedoel ik. Wel een leuk idee, toch? Ja. Ik weet je ja, wat voet in de voet. Nee, vind, dat maar, denk, maar. weet ik ook niet helemaal of je dat uh, zal... Maar het is wel, uh, het is wel grappig uh, dat deze daar een soort uh, boer, boerzoektvrouw... Uh, van staatswegen wordt uh, geëngageerd. Uh, ge ja. uh, dat, dat zegt van, nou, uh, ga dat maar doen. Uh. Nou ja, het is hier in Nederland eigenlijk ook. Want het zit ook gewoon op Nederland 1, 2 en 3, hè. Zit geloof ik uh, de boerzoektvrouw. Dus het wordt ook wel een beetje door de staat gefinancierd. Ja. Dat zou je kunnen mij nu zeggen. Goed, laatste ja. plaatje voor uh, 9 uur. Na negen uur geschiedenis. En de verjaardag. Wees hem even vragen shit. Daar hebben we ook ruimte voor. Violet Drive. Karadust. Ja, Kerla dus. En het uh, we hebben ze net gemist. Ze zijn namelijk uh, 19 maart in de Melkweg geweest. Maar volgens mij is dat wel een heel apart sfeertje geweest, dit. Ze komen uit Londen vandaan en we staan sinds 2016... En ze maken dus ook muziek, niet alleen met dit soort, maar ook wel, nou, met je gitaarherrie. Het is best wel uh, wat pruim eigenlijk hier. Alleen maar nieuwe muziek in mijn blijft Fijn dat de op aanstaan. En we kijken nog even de krant in. En normaal ben ik nooit zo van die privépagina. Maar soms valt mijn oog daarop. En dat komt natuurlijk ook omdat het dan weer over Harry gaat... Harry en Meghan, die zijn oh. in Amerika zijn ze neergestreken. Ze zitten daar al drie jaar, zijn gevlucht voor de pers. Maar ze hebben het allemaal zo ontzettend moeilijk allemaal. En hij heeft natuurlijk een boek geschreven. Oh nee, sorry, dat is bij South Park. Nee, Spare of zo is dat. En uh, hij heeft ook al in een interview verteld dat hij in die periode dat zijn moeder overleed... heeft hij heel veel drugs gebruikt, heel veel lijntjes kook. Hij heeft natuurlijk ook al heel veel mensen vermoord, zei hij ook. Want was je soldaat en dat oh. had een bepaald gevoel en zoiets. Nou goed, dat maakt niet uit. Maar het gebruik van drugs hebben ze in Amerika onder de grootvras gelegd. En dan hebben ze zeg maar, wacht even. Hij heeft een verblijfsvergunning aangevraagd. En dan mogen ze ook naar je verleden kijken. Dus hij heeft toen gezegd dat hij nooit geen drugs gebruikt heeft. Door het, bij het aanvragen, maar door het boek en al die interviews is naar voren gekomen dat hij dus wel heel veel drugs heeft gebruikt. Dan zou die verblijfsvergunning kunnen worden ingetrokken. Oh. Dus uh, Harry, okay. je komt terug straks. Daar ben je nog op tijd voor de kroning van je, van je vader. Het is ook wel leuk om daar ik keer erbij te zijn. Gaat het even niet om jou? Oh. Nou nee, uh, ja, Meghan en Harry, Harry in uh, Californië. Ja, leuk okay. feest. Uh, leuke feest. Uh, uh, staat waar je kan zijn erop. Nou goed, we gaan even op naar het nieuws van uh, 9 uur naar 9 uur geschiedenis. We kijken naar de datum 1 april. En er zit geen één grap bij. Echt, het is alleen maar serieuze berichten. Spreek je zo...